Bij een ongeluk met een militair vliegtuig in Marokko zijn 78 militairen omgekomen. Drie inzittenden raakten zwaar gewond. Het Hercules transportvliegtuig vloog tegen een berg in het zuiden van Marokko toen het de landing inzette op een luchtmachtbasis bij de plaats Gouwilmin. Het was opgestegen in de westelijke Sahara. Hercules vliegtuigen worden in Marokko vooral gebruikt voor het vervoer van militairen. In het noorden van Londen is de besloten uitvaartplechtigheid van Amy Winehouse bezig. Zo'n 200 familieleden en vrienden van de zangeres zijn erbij. Sommige vriendinnen dragen net zo'n suikerspinkap als de Winehouse. Het publiek wordt op afstand gehouden. De uitvaart wordt geleid door een rabbijn. Na de plechtigheid wordt Amy Winehouse gecremeerd. De zangeres overleed zaterdag op 27-jarige leeftijd. De doodsoorzaken is nog niet bekend. Er is autopsie uitgevoerd, maar aanvullend onderzoek neemt nog weken in beslag, zegt de politie. Het weer, plaatselijk nog een bui, maar later op de avond vrijwel overal droog. periode met zon, smiddags in het binnenland opnieuw kans op een bui. Temperatuur dan 20 graden aan zee en 23 in het oosten. Dit was het NOS Short. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad twee files, bij Utrecht op de A2 naar Den Bosch. Tussen het Oude Rijn en Nieuwegein drie kilometer vanwege werkzaamheden. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via de A27.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 We could tell. That's what we like to tell ourselves. Pierdo la vie. too far